We beginnen de les. Nummer. De zogerles. Nummer 95. Ja, dat klopt. 95. Wij staan op de pagina. Kaf. Waf. 26. De rechterkolom, de nieuwe alinea, de regel 20. Uh, erg belangrijk, deze les is bijzonder belangrijk en vele puntjes op, op I worden dat? Gezet. gezet. Duidelijk. Het is erg belangrijk. Dus gewoon goed luisteren en we zullen zien hoe dat allemaal in zijn werking gaat. En zo gebeurt het precies ook met ons. Dus zo in de hogere, zo in de lagere. Dus het is geen verschil. Twintig. Uh, de rechterkolom, twintig. We zeschelmer. We Ima. libarta. Meanaha. Eénentwintig. We kashita la. We kashitua. Twintig. We zeschelmer. En dat is wat Zohar zegt. We Ozifat libarte en ima, oftewel mama ima, ozifat leent libarte le aan haar dochter manea en klede, kleding. 21. We kaschietala en versiert haar, uh, we haar met versieringen, met haar versieringen erg belangrijk wat hij ons had. Kijk, dat is de taal van de zoger. Dus wat hij ons had al eerder een beetje verteld, iets. Hij zei dat de kleding, ja, het kleding. dus de kleding wat de ima gaf aan haar dochter, dat, dat zijn de kilim. En de versiering, ja, sierwerk ofzo, versiering wat zij haar, waarmee zij haar versierde, dat, dat is het licht, mogen, en beide komen van de Ima. En dat is iets wat we gaan nu leren, dat, om dat te begrijpen, hoe dat functioneert. Hainu 21, na de komen. Dat was de Hainu ba'et, bi'at 22, ha'mo'gin, de gad'lut, bij de bedivrei rabbi shimon, 23, nim jah galifu dehats yu rstima kodesh 124 kodashi bi benyana amika denapik megoma khashava 20 na de koma haino dat wil zeggen de in de tijd van het komen van de mogen van de Gadlud. Die besproken werden, die uitgelegd werden boven, in de woorden van Rabbi Shimon. 23. Shenim Shach, waarbij aangetrokken werd, Galifo de Hadzi de inkerving van een, een van een ene stima van een ene vormgevende verborgen verborgen inkerving kan je nog een keer zeggen Kodesh kadishim de he, het heilige der heiligen we zullen zo zien wat betekent heilige der, heilige der heilige. Binyana Amika een diepe een diep gebouw de napik dat uitging uitkwam vanuit de gedachte punt vele begrippen hebben we gedacht gehad, die veel Buiten die viel van de gedachte kunnen we een beetje al zien of vermoeden waar het over gaat. 25. Shapiroucho. Maar hij geeft het ons een geweldige uitleg hier. Shapiroucho, dat dat betekent. Shanah Kuda, Hazar, Venapik. Migoma, Hashawa, 26. Limekoma. 25. Shapiro-Shoda, dat betekent. Shehan-Nikuda, dat dit de punt. Ja, yeah, die Malchut. Die Malchut, overal, kijk, die Malchut, die kwam, die is geworden tot de gedachte. Die kwam dan uh, in de ogen, in de opening van de ogen. En dat is dan overal, in elke parsofie, in elke partsofis was hetzelfde geworden. die inkerving, zoals so het was in de in het hoofd van de Ariechanpien, was precies hetzelfde, kwam het via deze Malchut naar alle anderen, andere Parzofien. Ja, naar de alleronderste Parzofien. Daar was precies hetzelfde inkervingen werden gemaakt. Dan zegt hij ons dat dat betekent. Shahnikudah, dat de, dat de punt, Chazar, Chazarve, venapik Megoma, Chashava, Le, Mekomah. Dat die goed dat die Punt, uit keerde terug en, en uit kwam, kwam uit de, de, uh, van, uh, van, die Macha, van de machashava van de plaats, van de Bina. zoals de plaats was van de Bina, zij kwam daar en nu kwam ze terug. En uh, hoe? Hij zal wat vertellen, dus zij kwam terug naar, de, uh, naar haar eigen plaats, naar de malgoed. Dus die uh, bina zeer en een malgoed, die keerde terug naar het hoofd. En zij kwam dan, en zij, die malgoed die, Malchut, die, was, die dus was in de bina, of in de hoogma, kunnen we zeggen, aan de linkerkant. Die kwam terug naar de malgoed van het hoofd. Komt zo, komt zo erg goed. je nou, dat zien Lime koma naar haar plaats. Le Malchut. Kijk. Naar de tekening. Rechts. Ook. Kunnen we ook hier zien. Andi. Uh, in het hoofd van Arie Hanpien. Kijk. Malchut die steeg daar. Naar de. Uh, onder de hoogma. Ja. Onder de hoogma te staan. Waarbij Bina. Bina. Zeer Hanpin. En Malchut. Let op wat hier uit Van het hoofd. Van de Arihantin, die daalden af, die dalden af naar de volgende volgende traptreden. Dus onder de P. de tweede beperking. Huh? Dat is de tweede. Dat is het precies. Dat is het begin van de tweede beperking eigenlijk. En nu, en nu zegt die, wat komt het nu? Gadloed. Wat betekent die Gadloed? Dan komt het licht van boven. Abzagen, Die gaat pushen die punt in het hoofd van de pin, wat ik nu met een Wijzer aanwijs. En daar die Bina Seranthine malgoed wat rechts bijgeschreven zijn, zie dat? Dat zijn de Bina pienen, goed, van het hoofd. Die vielen als gevolg van het opstegen van die punt van die malgoed in, in de Gogma in het hoofd. Van het hoofd. Het hoofd heeft wat? Het hoofd heeft. Keter, gochma, bina, zeer en pienen, maar goed, ja of niet? Dan als gevolg van de zemtzum, van de tzimtzum, de tweede zemtzum, wat is de tweede zemtzum, de tweede beperking? Is de vereniging, verbinding tussen de eigenschap van de dien, gestrengheid, met de eigenschap van de barmhartigheid, want zo... De wereld kon voortbestaan en komen tot zijn vervulling. Eigenlijk. Dat was, uh, daarom kwam die Malchut ook in het hoofd van de Arihantijn. Elke hoofd bestaat ook uit vijf sferot, ja? Dus die Malchut die kwam in het hoofd. In het hoofd was, waren eerst alle vijf sferot in het hoofd. Ja, do, voor, de, voor de tweede beperking. Voor het opkomen van de malgoed in het hoofd waren altijd vijf sfirot. Maar dan die malgoed in het hoofd, die steeg op naar onder de gogma. Die kwam te staan op de plaats van de bina van het hoofd van de arighantin. Dan, als gevolg dan van, daarvan, die malgoed maakte altijd, maalt maakte de stop, de volle stop. Dan de Binaze, en Malchut van het hoofd van Arichanpien, die vielen onder de. vielen betekende, die stonden dan onder de massa, als het ware, van die Malchut. Overal waar de Malchut opsteegt, dan laat die dan als gevolg van de tweede beperking, laat ze het Binaze, en Malchut eronder komen. ja, En die vallen in het in een onderste trap treden, op een onderste trap treden. Nou, dat is wat hij ons vertelt. Dan <coughs> nieuw. Dat die mal goed nieuw als gevolg van nieuw. En nieuw is het omgekeerde. Dus dat is dan in de rechterlijn, altijd in de rechterlijn gebeurt dat. Dus de eerste, het eerste teken van dit bed, of de correctie, zoals je dat wat wij hadden gezegd, is dat de malgoed, die stijgt op naar, uh, naar de bina zoals we dat noemen. Ja? En daarmee, dat is dan de rechterlijn. Dat betekent, dan is het katnoet, Dat is de rechterlijn. En daarna, uh, komt er, we zullen het leren hoe, komt er uh, de volgende fase, waarbij, waarbij, het licht afzagen, komt en die gaat het weer pushen terug naar die malchut gaat pushen terug. Maar het is niet dezelfde, dezelfde op dezelfde manier als het pushen pushen als wanneer de malchut let op van beneden omhoog schoot. Want wanneer de malchut omhoog schoot, ja, dus naar de, onder de, onder de, onder de of in de binnen, dat vond plaats aan de rechterkant. Ja, waarom? Verkleinen van het licht. Dan kwam er chassadim, ja of niet? Toen kwam het, wanneer de goed, de punt omhoog kwam, is altijd van de rechterkant, dus van de kant van de chassadim. Ja, verkleint. waarom is het zo? Verkleinen van zijn, van zijn wens. Verkleinen van zijn wens is altijd gebeurd via de rechterkant. Eigenlijk verkleinen van onze wens. Doen we via de rechterkant. We gaan een chassadim. Door mijn wens te kleiner te maken. Brengen van de malchut naar de bina. Ga ik mijn wens klein maken. Ja. Alleen maar twee, twee sferot Kan ik dan zien. Dus dat betekent. Dat ik chassadim aantrek. En geef, pre, geef de drie. Eerste lichten een prijs. Oh ik heb geen kracht daarvoor. Daarom doe ik dat. En nieuw wanneer nieuw het ligt. Maar dat is wel natuurlijk ook dien. in vorm van dien, vorm van tekort. Ook aan de rechterkant, wanneer de mal goed komt in het hoofd. Het is natuurlijk tekort. Waarom? Het is een geen vijfst verrood. Het is wel tekort. En dan, om, het, om op te heffen dat tekort. Kijk, het is zo in het geestelijke, dat als er ergens een tekort ontstaat, dan... Bp betekent dat, en natuurlijk tekort is altijd ten aanzien van de schepping tekort, ten aanzien van het licht geen tekort bestaat. Eindelijk. Dus, als er ergens in de schepping tekort is, van welke kant dan ook, dan moet dat tekort ergens gecompenseerd worden. Ja of niet? Waar? Eigenlijk. Dus, de eerste tekort ontstaat, Let op, erg belangrijk, wat ik nu zeg, duizenden pagina's kunnen we leren, niemand snapt er, wat, wat het is zoger, wat ik vertel. Dus als nu de malgoed steekt op, een beetje buiten de zoger wat we nu leren, maar let op wat ik vertel, dat je dat begrijpt, dat mechanisme, hoe dat werkt. Dat als nu de malgoed in het hoofd, laten we zeggen, steekt op naar de, onder de hoogmaak, dan gaat ze zien alleen twee lichten, ja of niet, ketter en Chogma het is tekort, natuurlijk tekort. oké, okay. het is nodig om vanwege de correctie dus alleen maar, men ziet hoeveel lichten twee lichten, ja, kettergogma kettergogma van kilien en welke lichten zijn er alleen maar twee nefesh, de, de laagste nefesh en roeg klaar oké, okay. geweldig, dat is geweldig dat, de, dat men kan dat, dat in schepping, op dat moment wie dan, niet, wie dan ook op dit moment, we spreken dan van het hoofd van Harry Piem. Maar het kan iedereen zijn. Natuurlijk is het tekort. Ja, tekort waaraan? Tekort aan de kilim, nog drie kilim die uitkwamen, uit de traptreden. Met de drie lichten van Gar 3, eerste lichten, de, de, de krachtigste lichten ontbreken als het ware. Dus duidelijk, waarom ontbreken? In, het, in, het, in de ervaring van de schepping. Van dit schepsel, laten we zeggen, van het traptreden. Dus die drie lichten die nu uitgezogen waren omhoog, omdat er geen kilim zijn. Als er geen kilim zijn, wordt niets ervaren. Duidelijk. Dus kelim, binnen ze zeeland malgoed, die zitten nu, die onder de malgoed, dan worden ze niet ervaren. De lichten die in hen moeten komen, die worden niet ervaren. En die worden als het ware uitgezogen naar boven. En nu vertel ik u dat is echt, dat is diepe, diepe zover. Dat is erg diep. Niemand vertelt in de wereld dat. Niemand. Ik bedoel, bepaalde misschien, is, natuurlijk zijn er altijd enkelingen die dat wel doen. Maar niemand vertelt het mond tot mond, zoals ik aan jullie doe. Ik moet het gewoon. Dus die lichten, die drie gar, dus die drie, drie lichten die nu uitge Uitgepompt zijn, ja, dus uitgegaan zijn, omdat om er geen kilim zijn nu, ja. En dat er doet waar het ook plaatsvindt. Die lichten, die gar, de, de, de lichten van de drie eerste, dus Neshama, die gaya en yihida. die kwamen uit, maar die moeten ergens weer gecompenseerd worden. Duidelijk. Het is niet zo dat, omdat de hele schepping is verbonden met elkaar. Dus als iemand geen lichten wil ervaren, die heeft geen kilim, dan moet het ergens gecompenseerd worden. Eigenlijk. Dus, in dit geval was de tekort veroorzaakt door de rechterkant. De rechterkant heeft zichzelf kilim kleiner gemaakt. Ja? Dus de eerste keer wanneer dan de mal goed op naar on, uh, onder de hoogma, en blijft alleen maar twee kilim blijven over, dat is altijd aan de rechterkant gebeurd Onthoud dat. maar dan wat gaat het gebeuren nu? omdat er twee krachten zijn ja? de malgoed komt altijd te staan waar aan de linkerkant sphera blijft aan de ene kant aan de rechterkant en de malgoed die steegt op altijd naar de linkerkant er zijn twee krachten aan de rechterkant is het is het, is het uh, barmhartigheid als het ware en aan de linkerkant is het die uh, gestrengheid. Nu, wat gaat er gebeuren? Nu, dat licht. Wat. Uitgeperst was, als het ware. Gaat ook omhoog. Via de. Via etc., Die keert terug naar de linkerkant. Ah, van deze kant. Van, van de, rech, de rechterkant van dit. Uh, van dit. Uh, hoe zeg je dat? Hoe zeg je dat? Die twee. Balans. Als we. Nee, als, balans. Nee. Balans. Precies. Aan de rechterkant. Als het gaat eruit. Dan gaat het nu. Dat licht weer. Via de linkerkant. Gaat het dan weer binnenkomen. En via de linkerkant. Gaat het nu weer binnen. En dan. Als het ware bedoel. En dan. Aan de link, via de linkerkant. In de linkerkant. Wordt. Wordt. Uh, word, uh, Gochma komt. Ja, dus het licht Chogma. Gadlut komt, grote toestand, komt van de linkerkant. Dus, ja, het is, het is niet hetzelfde woord dat de Malchut weer terugkeert naar haar, haar oorspronkelijke plaats. Want zou, wat zou dan zin daarvan zijn? Malchut keert terug natuurlijk naar de Malchut, naar de Malchut, maar dan van de linkerkant van die Malchut doet er toe wat, wat, wat je begrijpt, maar dat je begrijpt dat er bestaat zoiets als, eh, als aan de ene kant ergens iets tekort ontstaat, dat moet het ergens, dat tekort moet ergens gecompenseerd worden. En dat, dat is ook dan nieuw aan de linkerkant, komt nieuw gogma via de linkerkant, ja, wat we hebben gezien, dat hoe dat gaat, dat het alles gaat verschuiven omhoog, en dan de Binadig keer terug naar, de, naar het hoofd van Arichantin, ja of niet. En dan, uh, en dan komt er licht nieuw via de linkerkant tot aan de Gazé komt er licht Gogma. En nou is het geweldig natuurlijk, licht Gogma. Alleen de Malchut de kan het niet ervaren, omdat ik, die moet ook Ghassadim en Gogma hebben, beide moeten hebben. Dus, aan de linkerkant wordt nu een beetje gecompenseerd, nu wat aan de rechterkant veroorzaakt werd. Ja? Dat het, daar aan de rechterkant hebben we gezegd, klein maken maar een klein partsoef, kleine partsoef. Het is ook tekort. En nu aan de linkerkant komt een andere tekort. Het is wel, als het ware, opheffen van de vorige tekort, de eerste tekort, ja? om maar goed weer terug te laten keren, na, uh, na punt laten terugkeren naar de Malgoed in het hoofd. Maar dat is ook weer tekort. Waarom? Aan de linkerkant hebben we als het ware vijf sferot, dus de hele al maar het licht kan alleen maar schijnen in de uh, Chogma, alleen Chogma schijnt, maar geen chassadim Ook is niet genoeg. Ja? Het is ook weer zware, zware, brandend zwaar tekort. Wat te doen? Twee tekorten hebben we, aan de rechterkant, de rechterkant tekort, daar is het tekort chassadim, maar geen Chogma. Aan de linkerkant, even iets, iets ervaren wat ik zeg, alleen later komt alles, komt, maar even tussendoor, ik wil het vertellen. Aan de linkerkant hebben we nu Chogma maar geen chassadim, het is ook tekort. Dan gewoon in het heelal is het zo gemaakt dan, en dat tekort, en dat tekort. Dan komt er een middelste lijn, waarbij, waarbij, en dan is het natuurlijk door de, door de, de man die dan, zoals we hebben gezien, de Zeran die komt dan tussen de rechts en links, en die gaat nog Chassadim aantrekken. Dan, wat gaat er gebeuren dan? De linker lane wordt als het ware verzwakt. Klein beetje verzwakt. En de rechter, dus de linkerlijn, wordt verzwakt ten aanzien van de gogma. Die krijgt een beetje chassadim daarbij. En de rechterlijn verkrijgt gogma. Maar dan wordt weer, chassadim wordt minder, als het ware, uh, vermengd. En dan, komt er dus, dan is het, wordt daarvan gemaakt in middel, de middelste lijn. Is, is dat volmaakt? Weet? Natuurlijk niet. Ook dat is niet voor Magde. Waarom? Het is ook te Maar dat is dan het minste te kort. Dat is dan iets wat ja, wat wel haalbaar is. Leefbaar. Ja, right, like? Dat is iets wat tot de komst van de Mashiach, tot de dais, alle 6000 jaar op die manier kunnen we dat wel doen. Ja, right? En daarmee wordt het dus alle 364 dagen van het jaar daarmee geleefd. 364 dagen wordt het op die manier geleefd, behalve één dag. Eén dag is Yom Kippur, dat is de, de grote verzoen, verzoeningsdag. Dat op die dag bestaat er een constructie bedacht, door, de, door het hogere, door de schepper. En die heeft dat geheim, in het alle geheim aan zijn volk had toevertrouwd. Eigenlijk, hoe dat werkt en op die dag op die dag heerst de, op die dag is het uh, wordt het wel gadloed getrokken zoals het volledige gadloed wordt getrokken op een zeer speciale ingenieuze manier niet zoals de hele, het hele jaar door, maar op een zeer speciale manier waarbij men komt tot de uh, zo goed als de bijna absolute reinheid in, dit, in, dat jaarcyclus, in de jaarcyclus. Absolute nulpunt en absolute reinheid natuurlijk, wat haalbaar is natuurlijk. Want wij weten dat uh, de 32. Uh, wensen. Of ze, die wordt het lef geëven, het hart, dat wordt niet gecorrigeerd. Maar voor de rest wordt dus het, absoluut, het, het meest haalbare gehaald op die dag. Oké? Okay. Um, even dat iets dat ik heb in een beetje verteld, dat je dat een beetje zo begrijpen. En dat kunnen we wij gaan verder. Uh, even dat, dat naar krachten dat we begrijpen hoe dat in elkaar zit. Uh, uh, de regel de regel 25 hebben we gezegd dat de malchut ja dat betekent dat de nekuda die keert terug de malchut dus keert terug en komt uit het uit de midden uit het midden, uit midden van die van de machashava van de gedachte limy koma naar haar plaats le malchut naar de malchut sheba, sheba 26 na de tweede koma. Shebhazeh hoogzeru, Gimel kilim. En nu goed kijken wat hij ons vertelt. Alles geweldig hij ons. Shebhazeh dat daarmee keren terug. Worden terugkeren, keren terug. de drie kilim Bina, 27. wezon le madriga. Dus bina en zon die drie kelim, oftewel Bina, zeer en pienen, keren terug naar de traptreden. doet er trap welke traptreden? In het hoofd, in het lichaam. Altijd zo, want uh, overal in elke traptreden hebben we precies hetzelfde. Dat ketterhochma bleven in de traptreden en de bina zeer en pienen, goed, zijn uitgegaan als gevolg van die tweede beperking uit de traptreden. Onthoud dat er goed. Dat is de uitgangssituatie. De twee zittende, als het ware. Twee zijn in the traptree, de trap treden ketterhochma, en binnen zeer en binnen Malchut zijn uitgegaan. En nu die dat die nu die Malchut, die punt, die keert terug naar haar eigen plaats, naar de Malchut. We neem schaakho, giemel de kachaba, en dat op. En de drie lichten van Keter, Hochma en Bina, van die, dus van de, oftewel, lichten, lichten, de grote lichten, de lichten Nishama, Chaya en Yehida, worden aangetrokken, ja of niet? Als er Kilim zijn, dan is het automatisch, hebben we ook lichten, ja? Nu, de Kilim, Kli, Binaz, Iran, en Malchut, die trekken aan, naar boven, naar de traptreden. Dan, dan, dan heeft de traptreden 5 uh, kilim. Nou, Als de traptreden 5 kilim heeft, Keter, Chochma, Binaz, Iran, en Malchut, dan hebben wij ook, komen ook dat met de komst van die terugkeer van die Binaz, Iran, en Malchut, komen ook drie lichten daarbij. Dus drie onbrekende lichten. Nishama. Chaya en Ani Anikrayim, kijk nou over die sectums. Welke drie lichten, die lichten van de Keter, Hochma, en Bina, oftewel, de lichten, en zeg, die lichten van Keter, Hochma, en Bina, betekent dat wanneer alle vijf lichten zijn er, dan zijn dat de lichten van uh, Keter, Hochma, en Bina. En die lichten heeten Kodesh Kodesh Kodeshin. Die lichten heten uh, het heilige der heilige. Kijk nou wat het is, het heilige der heilige. Dat zijn de lichten, dat zijn de lichten van Gar. Dus de lichten van, van die lichten die komen, die worden, die komen naar de traptreden bij het ophalen omhoog komen van bina en Bina van Kilim. Dat heet het heilige der heilige. Eigenlijk. Dat is de plaats, dat is de plaats van het heilige der heilige. Iedereen ziet het. Dus wanneer die kijk die die bet, wat betekent heilige der heilige? Natuurlijk hangt het vanaf. Dus bijna zeer en Wanneer zij terugkeren naar de trap treden als kilim, bijna zeer en malchut. Dan keren terug ook de lichten, de grote lichten. Nishama ha'ye nichida. Die lichten de Shama Gayen Jezida. Die terugkeren naar de traptreden, in de kilim. In de passende kilim, dat heet het heilige der heiligen. En Dat ja, terugkeren dat komt door de man. En het terugkeren komt dat juist door die door de linker, door de, natuurlijk door de man. Die de mens moet opbrengen. Maar ja, dat maar dan is doen. het, dat is de man. Maar dan is het wanneer dit... De man komt, natuurlijk, en die man die brengt natuurlijk de man. Eerst hebben we, kijk eerst hebben we zo. Dat de, de punt staat in de, ja, in de, we hebben nog Dat is dan de, koor, de kleine toestand. Dan komt er man. Dan door lagere wordt man, erg goed, dat hij zegt. duidelijk dan moet je, en dat is te kort, ja of niet? Er zijn maar... Uh, degene die man opbrengt, die heeft dan twee, twee lichtjes alleen. En lagere lichtjes. Alleen maar neffes en roeg, dat is niet genoeg. Dat is geweldig, maar het is niet genoeg. Het merendeel van de dag moet de mens ook zo verblijven. In de katnoet. Maar regelmatig moeten we wel katloot maken. Ja, Ramchal bijvoorbeeld, die maakt zo'n katloet van naar binnen. Elke kwartiertje, Ramgai, elke kwartiertje, na een kwartiertje, hij deed het wel. Niemand kon het zien, maar hij deed het, Wat hij ook, waarmee hij ook mee bezig was. Ongeveer een kwartiertje, want had hij, oh elke kwartiertje wilde hij, want hoe vaker jij dat doet, hoe meer, hoe intensiever ben je bezig met jouw innerlijk. Eigenlijk. Jij kan het doen, een keer per, sommigen doen dat één keer per maand. Eindelijk. Eindelijk. Iemand doet het, iemand doet het elke nacht. Ja? Precies, net als men dat, en wat, men vertaalt dat natuurlijk naar fysieke contacten, naar fysieke, eh, bij ons in het toeraas, dat alles is, is, is geestelijk. Maar natuurlijk dat uh, de rabbies vertelden dat natuurlijk naar een gewone omgaan met, met zijn vrouw. Dat is wat God luid, wat maakt een man met de vrouw. Hadden ze dat verteld zo, dat naar de gewone omgaan met zijn vrouw. Duidelijk, dat de ene, laten we zeggen, iemand die Torah leert, iemand die echt professioneel Torah leert, iemand die zit in een tal tal school, dan moet je dat één keer per per, per, per, so per, per, week doen. Bijvoorbeeld, en sommigen doen, dan zeggen ze, dan doe dat elke dag, welke dag, dat weet je Maar allemaal hadden ze vertaald daar naar de fysieke omgaan met elkaar. Het neemt niet weg, dat dit moet ook gebeuren, maar het is natuurlijk niet, uh, niet waarover het hele ge, de hele boeken spreekt natuurlijk. De ja, ja. right. Men, mens altijd vertaalt dingen naar vlees en bloed. De mens, dat is wat jij ziet, dat is voor hem natuurlijk cruciaal. En, maar... Dat is wat, wat het heilige der heilige betekent. Zie je dat wanneer het licht van Gadloed aangetrokken wordt, dan is het heilige de heilige. Maar, zoals Henk had gezegd, de uitgangssituatie is als het ware katnut. Ja, laten we zo zeggen. Natuurlijk moet je ook komen tot de katnut Eerst. Maar laten we zeggen dat het al katnut is. Het, betekent dat alleen maar twee. En op een trap treden zitten alleen maar twee, twee lichten, kan ik zien. Dan, op dan, de volgende stap is, om man, te, man, op te, man op te doen steken. Waarom heb ik man nodig? Omdat de schepping heeft niet genoeg en alleen maar chassadim. Het is niet genoeg, duidelijk. De, die, de wereld is geschapen door twee krachten. Chassadim en gvorot Chassadin natuurlijk veel meer dan, dan Gvorot. Oftewel, Gvorot is het, is voor een is het net als Chochma. Ja? voor Malgoed, mensen, wij spreken van Malgoed, spreken wij Gvorot. Maar zij heeft, en wij, veronder, wij, wij bedoelen daarmee, een, een vorm van Chochma, van links, dat heet Gvorot. Wanneer het bij haar komt, is het Gvorot. En wanneer het in Dibina is, het is is Chochma. Dat zullen we zien. Dus de volgende stap is om man uit te brengen. Waarom man moeten we doen? Om gogma te ontvangen. Ja of niet? Om het licht gogma. Licht, licht gogma heet licht gaya. Het levende licht. Dat geeft leven. Dat is, dat is ook waarom ook Ramgay bijvoorbeeld elke kwartiertje moest die on, moest hij het levenslicht inademen in zichzelf. Want hij was bezig bijvoorbeeld om lessen te geven, om dat, om allerlei andere dingen te doen. Maar dan elke kwartiertje had hij nodig om dan naar binnen die beweging te maken, die je goed voor, voor, uh, tot stand brengen, die eenheid, om uh, lichtgogma aan te trekken. En als je dat leert, dan ben je niet te breken meer. Dan kan je zitten achter de computer werken de hele dag, ja, op je werk of wat dan ook. En weet je dat steeds van binnen dat aantrekken. Niemand ziet, jouw baas ziet, ziet niet, ook jij gaat ook niet zijn tijd, de werktijd, jij gaat het natuurlijk niet daarmee, daardoor uh, verbruiken als het ware. Want dat is een, een momentopname, dat is gewoon leren dat te doen. En dan ah, doe je dat van binnen en verkregen die, verkregen die drie lichten. En dat is een momentopname, dat is een flits. Ah, maar dat flits. Je had een volle hart, kreeg je, van alle kanten. Je kreeg vol van, van dat energie dat komt van buiten de, wat we hebben gezegd, buiten de placenta van het heelal. Terwijl de anderen ervaren dat niet, alleen een zinnenbeeld ervan. En daarom kregen ze allerlei verschijnselen van burnt out, ja, verschijnselen van over vermoeidheid alle ziektes et cetera waarom ah, de hele dag is hij bezig alleen maar met binnen die placenta te zitten terwijl aan de mens is het gegeven om die het licht van het leven steeds aan te trekken hier op aarde, natuurlijk moet je ook andere dingen hier op aarde doen, ook binnen die placenta moet je het ook doen natuurlijk de alle andere gesprekken en alle andere binnen deze wereld moet je ook doen natuurlijk. Ga je naar de bakker en alle andere dingen. Hier praat je met de mens alleen vanuit deze wereld. moet je niet comedie uh, spelen dat met anderen spreken vanuit het geestelijke. Dat is, dat is, dat is niet nodig. Hier spreek je gewone dingen met de bakker, et cetera. Ga je nergens aantrekken naar de bakker. Ja, hij heeft niets nodig van jou. Als jij zelf naar jezelf aantrekt, dan gaat hij ook ervaren dat. Oh, indirect. Maar, dus de, de, de, dus de volgende stap, wat Henk had gezegd. Dus, dan ga ik man uitbrengen. Ja, terwijl ik alleen maar de rechterlijn heb. Ja, oh, een als het ware nog. Alleen maar twee lichtjes heb. Dan ga ik man uitbrengen, want ik wil die lichtgogma hebben. Dat geeft mij, mijn ogen gaan open alleen bij het licht. Maar. Als ik alleen een chassadim heb, dan natuurlijk geeft het mij het minimale bestaan, levenskracht. Ja, minimale bestaan aan, aan licht. Maar het is alleen maar chassadim. Het kan geweldig zijn, maar waarom breekt mij? Regelmatig moet ik dan een in injectie, een in infus doen van binnen die ligt, dat ligt hoog maar. En dan kan ik verdragen, alles. Maar als je dat wel steeds doet. Nou, dus je gaat man opbrengen. Van binnen. Gaat deze man die gaat, man, die gaat omhoog. Gewoon alles wat hogere trap treden. Je brengt hem hoger, hoger, hoger, hoger. Ja, met, mee, met zich mee. En dat gaat naar één zof. En van één wie is gever? Alleen één zof is gever. Ja, en niet aboeïma. En niet iemand anders, die alleen andere, die alleen maar doorgeven. Ook Arikan natuurlijk heeft die wel licht. Omdat in Arikan daar zit de één verborgen, natuurlijk, dan die in Arikan het hoofd van Arikan zit natuurlijk daar, uh, of Atik, daar zit wel een uh, ingebed. En dat straalt natuurlijk, één maar alles gaat naar sof eenz, helemaal. En dan van Eenshof keert het terug naar ab naar, naar de Parzuf. Ab, Ab, dat is Chokma. En dan naar de Parzuf-Sag. En Sag is Bina. En altijd Chochma en Bina, die moeten zorgen dat de lagere het licht ontvangen. Duidelijk. Dus de abzak die... Heeft Absag van in de Adam Kadmon? Die heeft. Wie, or, wie overeenkomt met hem in. Met die Absag? Wie overeenkomt met hem in de wereld Absilut? Chogma en Mina Abawiyema. Duidelijk. Dus, dat licht komt allemaal. Allemaal naar de Abawiyema. Duidelijk. Wie ontvangt van de abba of Ima, Wie. Abba. Abba, dan zien we dat Abba ontvangt van de Abba, van de Gochma. En de Ima ontvangt van de Sag. Zie je dat? Op die manier. En het verzoek, man komt altijd van de lagere. Dus van de zielen. En, en in, de, in het besturingssysteem van Zeranpien en Nukwa. De dus van de zielen, hoe gaat het met de zielen? De ziel gaat opbrengen man, en een man komt te staan waar? Tussen wie? Als een ziel gaat man opbrengen, tussen wie komt te staan? Wie is dan de wie is dan de die die zorgt voor de zielpien, voor de voor de zielen? Wie geeft het aan hen licht? Ja, en hè? Zerampien en mannelijk en vrouwelijk, altijd moet het zijn. En ook wat precies. Hoe komt dat? Dus dan de, van, de ziel van de mens. Je brengt een man op. Wat betekent man opbrengen? De mens blijft op zijn plaats zitten. Maar van binnen doet je de beweging omhoog. Dat is de hele kunst om te leren omhoog trekken en omlaag trekken. En daarmee ga je dat ook zijdelings licht ga je ook zijdelings uh, doorgeven aan jezelf, etc. Alles wordt gevuld met licht. Maar zielen doen hoe zielen doen dan? Zielen doen dan heffen het man op, omhoog tussen de zeerampin en malchut, ter waarbij zeerampin staat aan de rechterkant en de malchut staat aan de linkerkant. En ik moet het opwekken, die twee. Eigenlijk. Mijn ziel moet het opwekken. En natuurlijk, dan op die manier komen ze ook tot die Welke manier dat maar En precies hetzelfde gebeurt het bij. Tussen de zeeërandpien. Of zon. En binnen. Eigenlijk. Want de mens is. De zielen zijn. Product, wie zijn de vader en moeder van de zielen? Dat is zon, Zerampin en Nukwe, van de Atsilud. En wie zijn de zonen van de abowima, de hogere wereld? Zerampin en Nukwe. Dat zijn de zonen van de abowima. dat wil zeggen de voortbrengselen van abowima. En wij zijn als het ware de zonen van de zonen. Onze zielen zijn zonen van de zonen. Like Kleinkinderen Kleinkinder van Abouïm, als het, oh, no, <laughs> <laughs> als het ware. Dan zie je dat hij, ja, ja, dacht dat ja, dat, dat, ja, dat wij geen familie hadden, dat we dat, zie je dat. Allemaal, iedereen heeft zijn vader, we hebben allemaal hetzelfde vader en dezelfde moeder. Ja, eerst onze vader is dezelfde vader, is Adam, ja, Adam en Chava, dat zijn de voorouders van ons allemaal. En de Adam en Eva zijn voor... en zijn kinderen van Zeranpien en Ja. Qua krachten, et cetera. Dus allemaal hebben we... komen we, we, komen we eigenlijk... Uit, uit dezelfde bron. Eigenlijk. Alleen... Adam, de ziel van Adam... werd verbrokkeld door... door die zondeval. En... Daardoor, zoveel miljarden mensen zijn op, op aarde gekomen, allerlei van verschillende aard, verschillende uiterlijk, doet er, doet er toe alles. Waarom? Alle krachten zitten in, in, de, in de Adam. Tijdelijk. In de, in de en de hele bedoeling is om weer dat weer terug te doen door werk. Door die 6000 jaar met elkaar om te gaan, moeten we weer terugkeren naar de bron. Maar iedereen moet volgen zijn eigen, zijn eigen wortel. Eigenlijk iedereen moet zijn eigen wortel, want dan komen we in de partsoef van Adam terug, als het ware, wat hij had als één brok in zichzelf. Dan komen we in, in hem, als het ware, terug en daarmee wordt het plaatje weer rond. Maar dan door eigen inspanningen. En niet zoals hij geschapen werd. En gewoon kreeg dat, als hij, ook hij kreeg dat ook niet gratis. Hij moest ook dan uh, hard werken, ook in paradijs, zoals wij dat noemen, Ook werken daar. Mm. Maar dus die man, ja, die man wordt omhoog gebracht. En de man die man gaat dus naar een sof, en van een gaat hij naar ab en zag. Ja, en ab zag die maakt dan een zwouk met elkaar, en een product van het zwouk, zo'n licht, die gaat naar die, naar naar de uh, a, naar attic. We hebben attic tekenen we niet, omdat alles dat de spelfunctie vervult de partsof, uh, de partsof rechthandig. In dat zin. En dan, wat gaat hij dan doen? Dat licht, dat is Abzaak. Dat is van de eerste Tsimtsum. Die kent niet het verschijnsel dat de, dat de malgoed staat in de Gogma. Die kent wel alleen één ding. Dat de malgoed moet staan waar. Op de plaats van de malgoed. Ja of niet? Hij hem terug. En hij doet hem terug naar zijn eigen plaats. Die, die kent dat niet. En de malgoed moet komen weer naar, de, naar de, haar plaats, naar de malgoed. En zo gaat het. En, op die, en dat gebeurt aan de linkerkant. Aan de linkerkant. Want de Bina zit. Dat is dan de Bina. En de Bina komt er dus. De Gadloed van de Bina. Aan de linkerkant komt de Gadloed. En niet de, de Gadloed aan de rechterkant. Zoals daar. Ja, zoals de Malchut kwam omhoog. Komt niet een Gadloed aan de rechterkant. Dat kan, zal komen alleen bij de Gmartikun. Dus de ware chokma, waar zit de ware chokma? De chokma, de ware chokma, ja, bestaat chokma. Welke chokma bestaat? Kijk, bestaat chokma van de chokma. Dus de rechter, aan de rechterkant. De, ja, chokma. En chokma bestaat, welke chokma bestaat? Chokma en Bina, bestaat chokma en Bina, ja of niet? Aan de rechterkant hebben wij wel, wat hebben wij? chassadim, ja of niet? Aan de linkerkant hebben wij gvorot dan, aan de rechterkant hebben we chassadim, en wanneer de chassadim verkrijgen het hoofd van de chassadim, dat heet Chochma. Dus de gochma aan de rechterkant, let op, waren, vroeger waren vragen, maar ik kon nog geen antwoord geven. Maar aan de rechterkant, aan de rechterlijn, de gochma aan de rechterlijn, als, als, als kli. Ja, daar, die, die moet eigenlijk verkrijgen. Het ligt Chogma uiteindelijk aan de rechterkant. Aan de rechterkant, Chogma aan de rechterlijn, is eigenlijk, welke eigenschap heeft die? Chassadim. Het is wel de kracht van Chogma, het is Chassadim, betekent genade. Die komt tot het uh, niveau van Chogma. Dat is de Chogma van de rechterkant. Maar dat is chassadim. En aan de linkerkant, de hochma aan de linkerkant, is het wat wij noemen aan de linkerkant? Is, wanneer de, aan de linkerkant, hochma wordt, uh, de hochma van de bina. Want aan de linkerkant, wat hebben we aan de linkerkant? Gvorot, ja yeah, of niet? Of, hebben we bina. En de bina, wanneer de, als, Kijk, zodra dat licht abzak komt, dan, wat gaat het gebeuren? Dat die Kijk nou ook boven, hier wat ik had getekend. Dat binazir goed van het hoofd, die keren terug naar het hoofd. En dan daarmee, hij gaat ons zo ons alles vertellen, daarmee gaat ook de aboima terug naar het hoofd. Dus Bina gaat terug naar het hoofd. Ah, als Bina gaat terug naar het hoofd, waar staat de Bina? Aan de rechterkant of aan de linkerkant van het hoofd van Arikampin? Wanneer de Bina terugkeert nu naar het hoofd? Ja? Bina staat normaal aan welke kant? Aan, aan de, de, de linkerkant, alt altijd linkerkant. Gochma aan de rechterkant. En de Bina altijd aan de linkerkant. Kijk nou naar het hoofd van Arichan In het hoofd van Arichan zijn er twee, twee hoofden of twee el, twee elementen zijn gebleven. Keter en chogma. Keter in het hoofd van Arichan staat aan de rechterkant. Die levert Chassadim op. Die, van de, die, gaat, be, be, die gaat bevoorraden de rechterlijn. Let op. En de chogma in het hoofd van de Arie-Han-Pien, dat hier is cruciaal, die, die staat aan de linkerkant, dat hebben we ook geleerd. De hoogma in het hoofd van de han die staat aan de linkerkant van de ketter. De ketter van de arie is het mannelijke en hoogma van de arie is het is het vrouwelijke. Daarom is in het hoofd van Arikampien de waar de Malgoed had opgestegen van het hoofd is een vrouwelijke. Een vrouwelijke is links. bina is links. Dus dat is links. Alle gogma die wij ontvangen nu hier van de link aan de linkerkant is het altijd alleen maar bina, oftewel gogma van de bina. Duidelijk. Als er de binades is, wanneer die komt, dat licht waarbij, abzak wanneer de malchut weer terugkeert naar haar eigen plaats, dan, in het hoofd hebben wij vijf lichten, ja of niet? In het hoofd hebben wij vijf sferot, ja of niet? Kijk, wanneer de, kijk nou naar wat hebben wij bijgeschreven, uh, bij, de, bij het hoofd van Arie dat benad zijn en malchut die uitkwamen uit het hoofd. Als zij nu terugkeren naar het hoofd, ja, Dann haben wir alle fünf Spheerot in den Kopf, haben wir Keter, Hochma, mm -hmm. Binase, dann bin können wir mal gut, ja? Als er fünf Spheerot sind in den Kopf, wie viele Lichten können sie sehen? Alle fünf, ja, oder nicht? Wir hoeven weiter nicht nachzudenken über Lichten. Lichter, als wir we wissen, wie sieht es mit der Kilim, dann weiß ich auch, dann weiß ich auch, was sieht er an das Licht, ja, oder nicht? Ja of niet? Als een mens, kijk, een mens, moet, een mens wil iets kopen. Een huis kopen, een villa kopen, wat dan ook. Waar moet een mens eerst aan denken? Aan de producten of aan geld? Natuurlijk aan geld, of een lening, of dat, ja of niet? Ja, of niet? Wat gaat een mens doen? Hij wil, hij denkt aan een huis. Wat, waar gaat hij aan doen eerst? Eerst gaat hij met de bank praten, of niet? Over de hypotheek, etc. Of, of gaat hij eerst kijken naar de huizen? Hij weet niet eens, oh, weet niet eens nee. hoeveel geld had die, zal hij kunnen lenen. Ja of niet? Hoe kan hij dan, als hij weet, hij gaat naar een de, naar de bank. En de bank zegt hem, ja, met jouw situatie kunnen we jou lenen tot 200.000 euro. Euro. Oh, dan weet je al. Ja? Dan gaat je dan kijken naar die huizen, dan weet je dat die interesseert, interesseert hem je niet. Hij weet dan dat ik een huis kan kopen tot 200.000 euro. Ja, dat en dat heeft geen zin om te kijken naar huizen oh, als hij dan niet geld heeft of middelen heeft. Precies hetzelfde is de mens uh, in de in de mens, het het geestelijke. Je moet niet denken aan het licht, je moet denken aan kilim. En ook wij, kijk, als we weten dat Binazir en Pien goed keert terug naar het hoofd, ja, dan weten wij dat er vijf kilim zijn er in het hoofd. Als er, in het hoofd spreken we niet van kilim, maar goed, hebben we dan toch wel vijf compartimentjes in het hoofd. Dan weten wij het automatisch dat er automatisch vijf lichten zijn er. En vijf lichten, dat is gadluut. Ja of niet? Grote toestand. Maar dat is de grote toestand die gevormd wordt waar, aan de linkerkant. Zie je dat? Niet aan de rechterkant, maar aan de linkerkant. Dus het is wel gogma, maar dan van de bina. En dat is belangrijk omdat... En daarom hebben we zeggen we dat dat is gogma, dat een snedende gogma is, niet een gogma... Want de Chochma aan de rechterkant, dat is dan van Chassadim. Ja, of niet. Dat is wel Chochma, maar dan is het Chassadim. Ik bedoel, kwaliteit is, is genade. En hier is het kwaliteit van de gvoora. Gochma wel, maar dan een kale chogma van de linkerkant. En dat is dan het gevolg is van die van het optrekken van de man. Dus ik heb de man nu opgetrok, euh, omhoog gedaan, ik wilde niet alleen zitten in, die, in, het rechts, in de toestand van in de rechterlijn, alleen maar twee lichtjes ontvangen. Ja? Ik wilde wel proeven, iets wat sterk, iets, iets wat ik nodig heb, dat licht van het leven. En daardoor kreeg ik nu in mijn linkerlijn, in mijzelf, en dan kan je dat ook absoluut ervaren wanneer je dat leert, uh, in jezelf zal je het ook precies ervaren. Dan krijg je dan aan de linkerlijn, krijg je dan uh, het doorslaan van het licht uh, gochma, van uh, van de linkerkant. En dat is ook geweldig, maar het probleem is dat een lagere, kan hem niet ervaren. Arikan Pien, geen probleem, hij heeft geen chassidim nodig. Die, daar is alleen maar chogma maar een lagere heeft nodig die chassadim van rechts. Dat is dus de tweede toestand, ja? De tweede toestand. Dan komt er, komt er met mijn man samen, wat ik had naar omhoog gebracht, komt ook samen, met, kom samen in stukken, zoals het hier bij ze, met Zeer Pien we hebben gezien, dat het komt nou tussen die... Dus Keter en Gochma van Zeer pien, als het ware, die worden meegetrokken, of een lagere traptreden wordt meegetrokken met de beza, beza M. Ja, met een Bina, Zeer pien, maar goed. Beza. En dat gaat staan tussen de twee lijnen, tussen rechts en links. En dat is, als, als het ware, Zeer en Pien. Zeer en pien alleen kan uh, aantrekken, alleen Chassadim. En dat chassadim, wat van die Serapin, die gaat een zwoeg maken, want alles wat nieuw komt in een nieuwe traptreden, alle shimo, alles wat nieuwe naar ervaringen of zo, nieuwe. Kijk, als Serapin komt, of Ketterchogma van Serapin wordt meegetrokken naar de hogere traptreden, dan is het ook iets nieuws is gekomen aan de hogere traptreden. Daar is ook massag. En dan gaat de massag reageren op die nieuwe, nieuwe sporen, iets nieuws uh, aangetrokken, van beneden aangetrokken uh, kracht. En die gaat daarop, daarmee uh, in Zivuk. Dus komt er weer dat licht van rechts, het gaat het schijnen en dan wordt het weer gekatst. En komt het stukje chassadim. Uh, Licht chassadim komt daar een stukje f, uh, uit die zeeboek. En daarmee wordt uh, afgeschwakt de lijn. En dat wordt dan de middelste lijn. En die chogma die kan nu omhuld worden door, dat, door de chassadim. En dat kan, naar, dat kan wel aangetrokken worden naar beneden. Ja? Dus dat is chogma en omhuld met chassadim. Dat kan naar beneden. Geen probleem. Waarom niet? Geen probleem. Want dat is de hele bedoeling is om niet van links naar beneden aantrekken. Waarom? Dat is een pure gogma. En daar uh, alleen maar de klipot van kunnen profiteren. En via de middellijn is het gogma omhuld met chassadim. Daar komen de daar komen de Klipot niet aan. Is het nou zo so safe? Is het zo, so is het safe? Het is wel safe, maar niet helemaal. Dus wat wij ontvangen gedurende 6000 jaar, let op wat ik zeg. Het is niet nirvana, het is ook niet wat zij ze zeggen dat al oh, dat. dat, dat, dat. New Ageachtige toestanden van wat de mens gaat verkrijgen. Nee. Het licht wat wij aantrekken, steeds via de middelen, let op, die geeft wel bescherming. Maar een bescherming ook voor 100% goed, maar. Maar wij moeten, jij moet wel waakzaam blijven. Het is niet zoals naar de Gmartikoen naar de kmartiekoon, naar het eindelijke correctie, daar hoeven we niet meer, zullen we niet meer hoeven waakzaam zijn, duidelijk. We zullen wel gewoon ontvangen wat je wil, want wij zullen gecorrigeerd worden. Duidelijk, we zullen ontvangen alles wat je wil, want wij zouden niet meer kunnen zondigen. Maar nu blijven wij, blijft het wel bij ons, altijd moeten wij waakzaam blijven. Denk niet dat het, dat het ook de grote, de grote kabbalist niet moet wakker zijn. Ook moet wakker zijn. Ja. Alleen, juist een kabbalist moet wakker zijn. Maar er komt wel een moment wanneer die zo'n zo kracht gaat opbouwen. Niet van zichzelf, maar door de kracht wat hem omringt. Die, die kabbalist of zo. Iemand die werkt aan zichzelf. Zo'n laag van die dan die gochma zo so omhult. Waarbij hij... Van binnen hij of zij, van binnen verkrijgt de verzekering van binnen, dat die niet meer kan zondigen. Duidelijk. En dat betekent dan, waarbij het geloof blijft permanent. Maar natuurlijk, altijd op de achtergrond zit dat opgebouwde, opgebouwde masahim zitten. Al die, niet angst, maar masahim dus die steeds massag, massag, massag, weer nieuwe massag, Nie, ja, die kleppen blijven wel bestaan, in een vorm van, geen littekens, maar een vorm van kleppen, en dan weer dat klep wordt, als het ware, omhuld het is wel bijna, men ziet het niet meer, maar die bestaan altijd natuurlijk, elke, want elke massag opbouwen is kracht, kost kracht, ja of niet? Eerst moet het, wat moet opgebouwd worden? Eerst moet je katnoot opbouwen. Ja? En dan gadloot. En al die vormen van katnoot. En dan weer gadloot. Oké, okay, heb je gadloot opgebouwd, het is net of jij gedekt had, gedekt had, die, die, die tekorten van, de, van het werk intussen. ja, dus katnoot en al die andere toestanden. Dan heb je gedekt, als het ware. Maar maar helemaal hebben die littekens niet weggehaald, duidelijk? geen littekens, maar de herinneringen eraan. Je hoeft niet eraan te denken, maar die blijven wel voortbestaan. Dus het, is, het blijft altijd waakzaamheid nodig, duidelijk? Niet dat het ook dat automatisch wordt ook later. Dus is niet dat jij moet steeds zo. Een beetje zo denken van, oh, wat zal ik doen? Een beetje berekenen. Nee, dat niet. Natuurlijk. Ja, hoe meer je werkt aan jezelf, hoe spontaner ga je ook worden. Waarom? Het werkt binnen jezelf. Het is een mechanisme wordt in jou opgebouwd. Hoe niet te zondigen. Betekent niet licht aantrekken van linkerlijn direct naar beneden. Oké. Okay. En nu een pauze...